Ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. In het debat over de crisis in het kabinet ligt PVV-leider Wilders flink onder vuur. Hij stapte met zijn partij eerder al uit het kabinet. Onder meer ChristenUnie-leider Bikker neemt Wilders dat behoorlijk kwalijk. Welke wetten zijn er nu eindelijk helemaal op konto van de heer Wilders te schrijven? Ik snap heel goed dat de heer Wilders blij is met de peilingen. Maar ik snap voor geen meter hoe hij tevreden kan zijn met wat de PVV heeft bereikt... Of de bende waar we nu met z'n allen naar staan te kijken? Ja voorzitter, dat ligt eh, niet aan ons, is mijn antwoord. Wij hebben ons als PVV eh, de meest constructieve partij in de coalitie getoond. Nou, waarschijnlijk wordt later vandaag bekend hoe het demissionaire kabinet de opengevallen kabinetsposten gaat invullen. Rusland is een belangrijk gebied in het oosten van Oekraïne binnengedrongen. Oekraïne heeft nu voor het eerst toegegeven dat de Russen een grote aanval hebben uitgevoerd in Dnipropetrovsk. Volgens deze defensiespecialist is de aanval opmerkelijk. Het is een gebied waar ze nog niet eerder binnengedrongen zijn. We kennen de vier oblasten: Luhansk, Donetsk, Zaporizhia en Gerson, die ze ook geclaimd hebben, geannexeerd op papier. Dat hebben ze niet met Dnipropetrovsk gedaan, maar ze zijn daar nu wel binnengevallen. Ja, en dat is wel opmerkelijk. Mogelijk wil Rusland daar fabrieken raken waar Oekraïense wapens worden gemaakt. En de grote brand bij een afvalverwerkingsbedrijf in Deurne... is onder controle. Er is nog wel veel rook en stank. Het vuur werd pas ontdekt toen er al grote rookwolken overtrokken... zei deze verslaggever van Omroep Brabant eerder vanochtend. Ja, het is compost dat kan gaan smeulen in zo'n hal als het warm wordt. En dan is het ook heel lastig bij te komen. Er is een nieuwe NL-alert verstuurd. En daarin staat ook dat het langdurig gaat duren. Ik hoor net van een brandweerman dat ze zometeen... iets van die composthoop weer gaan blussen. Ja, en dan komt er weer een hele hoop nieuwe rook vrij. Dus dan is er weer een hele hoop nieuwe overlast. Meerdere scholen in Deurne blijven vandaag dicht vanwege de brand. Het weer een warme dag met behoorlijk wat zon. Vanmiddag zijn er ook stapelwolken met heel misschien een spatje regen. Maar veel stelt dat niet voor. Het wordt 22 tot 27 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM.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 from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 And I owe it all to you I've been waiting for so long Now I finally found some hope Stand by me other's hand, cause we seem you to understand, understand the agenda. Goedemiddag luisteraars, ik ben vandaag begonnen met de Rolling Stones, met Angie, gevolgd door The Time of My Life van Bill Medley, en ik ga door met Uptown Girl, Billy Joel. eigen vervoer, maar wel een afspraak. Boodschappen of bezoek in Zandvoort. De belbus rijdt van maandag tot en met vrijdag tussen 9 en 5 uur en brengt u veilig heen en weer. Er kunnen meerdere personen mee en een rollator, ja, die mag natuurlijk ook mee. De kosten 1,25 voor een enkele reis en 2,50 voor een retour. Alleen pinnen of een stippenkaart. Reserveren? Bel minimaal één dag van tevoren naar telefoonnummer 5740330. 5740330. Ed Sheeran en Justin Bieber. I don't care. I'm at a party I don't wanna be at. And I don't ever wear a suit and tie-out. Wondering if I can sneak out the back. Nobody's even looking me in my eyes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 I don't care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 Vandaag ga ik een countryzangeres in het zonnetje zetten en wel Tammy Wynette. De eigenlijke Virginia Wynette, Push, geboren in 1942 en overleden in 1998... was een Amerikaanse country zangeres en ze werd ook wel de first lady of countrymuziek genoemd. Ze is het bekendst geworden door haar single Stand By Your Man... maar had in totaal 17 nummer 1 hits in de Verenigde Staten in de jaren 60 en 70... Hier is Tammy Waarnet met achterinvolgens I don't wanna play house, divorce, and stand by your man. Veel plezier. Today, I sat alone at the window And I watched our little girl outside play With the little boy next door Like so many times before But something didn't seem quite right today So I went outside to see what they would do little girl say to him It, goodbye in Yes. and lonely demolition some reconstruction consider consideration interpret interpretation someone to follow someone to look to someone to hold you Why you search for liberation on the road to salvation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 Het was Ilse de Lange met Blue Bitterspeed. Zin om iets leuks te doen, nieuwe mensen te ontmoeten of een hobby op te pakken. Er starten weer verschillende gezellige cursussen, zoals Nederlands, de Lama's en improvisatietheater, kunstgeschiedenis, line dance, open atelier en voetjes van de vloer. Check snel de startdatum en meld je aan via www.plus.zandvoort.nl En misschien tot snel. Abba!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 time to go It's time at last to let him know Dit was Madonna met Like a Prayer. Als het mooi weer is, ja, dan moet ik altijd even denken aan dit liedje. Strand van Robert Long. Een dagje lekker.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 inderdaad een beetje traag. Dat is voorzichtig uitgedrukt. Op de Van Alken Madelaar. Ik sta hier nou al drie kwartier. Zie je verkeerspolitie staan. Het is al bijna half vier. En uit de richting schreef een niet. mond voelt als schuurpapier. Kom maar met ambulances aan. Ik krijg ontzettend. Dat het een chaos is aan zee. Wat je ook doet, het heeft geen nut. De langste vielen staat vandaag. De toestand is ontzettend. Rond Amsterdam tot aan Den Haag. Een dagje lekker naar het strand.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 Flamingstraat 55. En aanmelden is helemaal niet nodig. Procol Harum. A wide shade of pale.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 En wie voor het eerst op de tv, nu allebei een hele grijze kop. En een beetje dikke net zoals wij. Een op het WK speelde kans. En die van vond voor het laatste doe de Frans. Je wist niet wat je wou, wat er nog komen zou. Maar jij was bij haar en zij bij jou. Wat jaar, dat hield je toch ontzettend veel van haar? De president en verliet het witte huis. En Veronica verging met man en muis. En jij wist niet wat je had. een Amerikaanse vocal harmony groep uit Philadelphia, Pennsylvania. Vooral bekend om emotionele ballades en a cappella harmonieën. Opgericht in 1985 vormde sinds 2003 een trio bestaande uit... een bariton, een tenor en nog een tenor. In de jaren 90 was Boss to Man een kwartet... met baszanger Michael McRae, die groep in 2003 verliet wegens gezondheidsproblemen nadat bij hem MS was vastgesteld. Hier is Boys to Men met I'll Make Love to You. Submit to your name. Dit was weer het eerste uur. Ik zie u graag terug naar het nieuws en de boodschappen. Tot straks.